In Rijswijk en Zoetermeer heeft de gemeente vanmiddag ingegrepen... toen het te druk werd in winkelcentra. De politie kreeg meldingen dat het niet meer mogelijk was... om anderhalve meter afstand te houden. Daarop werd een aantal parkeergarages tijdelijk afgesloten. De gemeente Purmerend meldde dat een overdekt winkelcentrum... tijdelijk was ontruimd vanwege de drukte. Maar de eigenaar van het winkelcentrum spreekt dat tegen. Volgens hem zijn alleen twee van de vier uitgangen afgesloten geweest... en werden er tijdelijk minder bezoekers toegelaten.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 Het partijbestuur van Denk legt zich neer bij de uitspraak van de beroepscommissie dat fractievoorzitter Kant ten onrechte uit de partij is gezet. Het bestuur onder leiding van medekamerlid Usturk schrijft in een verklaring dat het besluit is teruggedraaid. Binnen Denk is al lange tijd een machtsstrijd gaande. Het weer, er kan nog een enkele bui vallen in het noorden. En vanavond trekt die bewolking dan weg. Dan koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen dan wat meer zon, maximaal 20 graden. En de dagen daarna loopt de temperatuur nog wat verder op. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. Er staan momenteel geen files...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 Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu het weekend in. Dori Interimo interrimo adi pavre. Dori me. Ameno, ameno, latire, latiremo. Dori me.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 Breathe.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 Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day I've been watching you. Oh, <coughs> can't you see? Zomer van ZFM. ZFM FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM.